Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Zaventem bij Brussel zijn bij een aanslag volgens Belgische media zeker elf doden en meerdere gewonden gevallen. In de grote vertrekhal zijn rond een uur of acht vanochtend twee explosies geweest. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van de incheckbalie van American Airlines. Al het vliegverkeer is stilgelegd en de luchthaven wordt ontruimd. Ook het treinverkeer naar het vliegveld is stilgelegd.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 die vooral interesse hadden in de terugkeerbonus. In en rondom Den Haag zijn nog altijd de meeste files. De stad staat net als de afgelopen twee jaar op de eerste plaats... in de jaarlijkse ranglijst van drukke stedelijke gebieden... opgesteld door TomTom. Tom. Groningen staat op de tweede plaats, gevolgd door Amsterdam. Volgens TomTom Tom staat een automobilist in Den Haag... gemiddeld bijna een kwart van de reistijd vast in het verkeer. Stijgers in de stedelijke filelijst zijn Breda, Utrecht en Almere...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 Van het vorige uur, hè, zou toch niks met uh, Max Verstappen te maken hebben? Ja, dat, is... dat u zo woedend is, <laughs> dat hij de stekker eruit getrokken heeft. Ja. Zou, zou me kunnen natuurlijk hè. Joris, Shaggy en I Need Your Love, de stekkers zitten gewoon weer in hoor. Dus yeah. welkom bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. Zandvoort en alle runners, een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar uh, CFM Zandvoort Met in uur 2 de volgende onderwerpen. Allereerst even tussenstand in de hockeyhoofdklasse. De kraker tussen oranje-zwart Amsterdam. Momenteel tussenstand 0 tegen 1. Amsterdam heeft zojuist gescoord. Weliswaar wederom uit een strafcorner. Goed, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Uiteraard gaan we straks weer schakelen met onze razende reporter Cor Draaier. Uh, want die is voor ons aanwezig tijdens de circuitrun om de diverse mensen uh, ja, uh, te kijken naar het sfeer op het parcours en langs het parcours en uh, de bedrijvigheid daarom in het centrum van Zandvoort. Dus uh, rond de klok van 20 over 3 gaan we weer met schakelen met Cor. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we dan de evenementenagenda. Want de, de, enige, de evenementen die vandaag allemaal bezig zijn... de volgende kondigen zich alweer aan. Zandvoort yeah. bruist wat dat betreft wat van de evenementen. Dat uh, tijdens dan, allemaal tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Uiteraard volgen we voor u ook de voetbal-eredivisie. Straks met de, de ruststanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen... En uh, vergeet u niet uh, om kwart voor vijf de kraker van de dag. Het gaat om uh, de koppositie in de divisie. PSV thuis tegen Ajax. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. We krijgen het weer gezellig druk op het Jan. Maar ondertussen gaan we ook nog lekkere muziek draaien, hoor. De nieuwe Marco Bossato en Matt Simons. Breng me naar het water. In de vroegte van de morgen...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 En voelen stromen de liefde die ik bij me draag. Ik vraag je. Close my eyes Steady and pull tight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 Nee, Want hij heeft vroeger wel uh, aan de zee gewerkt trouwens, hè, deze Marco Bossato. Wist ja, je dat? In Zandvoort, hè? In Zandvoort, in het Hotel, In de keuken? In de keuken was je kok? Ja. Chef kok, of niet? Nee, de so -so so -chef? So -chef. <laughs> Je Soeschef. Een nieuwe single met, uh, met Simons en Breng Me naar het Water. Zie niet alleen op radio, maar ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ja, zudel, ik ga weer even kijken naar de standen in de eredivisie. De tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Nieuws. Het andere is niet met een bord op schoot vanavond voor Studio Sport klaar <laughs> natuurlijk. Hè. You're de fans, Joy en de Riptides bij CFM op de zondagmiddag. Nogmaals een hele goede zondagmiddag toegewenst. En we gaan even kijken naar de wedstrijden die vandaag gespeeld worden en inmiddels gespeeld is. Want we hebben het over de wedstrijd FC Twente tegen AZ... Daar werd het vanmiddag uh, vanaf half 1. 2 tegen 2, Albert Jan. En om half 3 begon FC Groningen thuis tegen Vitesse. Tussenstand 0-0. En dan uh, Ado Den Haag tegen NEC. Ook daar staat het op dit moment nog 0 tegen 0. Maar de wedstrijd waar we natuurlijk allemaal op zitten te wachten, die begint om kwart voor vijf. Om de, uh, de leider van de uh, eredivisie, wie wordt het? PSV ontvangt thuis Ajax. Momenteel 1 punt verschil. Oké, okay, en wie wordt het? Ajax. Ajax. Nou, dan zeg ik uh, PSV. Nou, uh, de. Voel Zal je weer dat doen? Voel je de weddenschap aan. Oké, okay, bij deze geregeld. dadelijk gaan we weer naar Kordrijenkoor. Jawel, maar eerst deze van die Jam en de Timecock Jim Holde met Town Cold Mellers. Ja, we gaan weer uh, live schakelen naar het circuitpark Zalfoort. Naar uh, Cor de Nogmaals, goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag, hoe is het daar op het circuit? Zeker een uh, drukte van je welsten. Ja, het is hier echt een uh, drukte van je welsten. We hebben in de, op het lange stuk bij de pits, daar is dan de, de finish. ...van uh, de runners. En uh, ja, de langzaam, ja, de langzaamste mensen die komen nu ja, langzaam binnen. Heel langzaam. <laughs> het, is, uh, het is toch al bijna afgelopen. Want uh, de meeste mensen die dus echt een beetje wedstrijden lopen... ...die, die zijn allemaal al klaar. Ik heb uh, daar straks, toen ik op de uh, burgemeester van Alvenstraat liep... ...heb ik zo'n beetje achter de laatste renner gelopen. En die had het heel moeilijk. <laughs> die had het echt heel moeilijk. Oké, okay, en hoe is de dus sfeer op het circuit nu? Ja, het is een beetje een kermistrein geworden. Er staat hier een reuzenrad waar je in kan. Er staat een discokie staat hier te spelen. En er zijn allemaal tentjes. Ja, je kunt natuurlijk alles kopen hier oh. Fiets, en broodjes. Hè? <tiedertijd> Oké, okay, en uh, uh, goed, maar de, dus de, de, de, de, de wedstrijdrenners die zijn allemaal al gefinished. We hebben nog geen, geen uh, officiële finishlijst gekregen van de beroepsrenners. Maar dat houden we wel even in de gaten voor je. Maar uh, de, de recreanten komen nu ook binnen. Ja, het is uh, een grote mensenstroom vanaf de pits. En die lopen dan het terrein op. En dan blijven ze een beetje hangen daar. He? Want ja, er is wel alles te zien. Er dus staan de raceauto's staan erop gesteld. Mensen kunnen een beetje op de foto ermee en zo. En het toejuichen, dat gebeurt natuurlijk uh, ook heel fanatiek hier oh, in, uh, op het lange stuk. En er is uh, heel veel pers aanwezig. Ik zie echt heel veel camera's. Dus ik denk dat het nog wel op de televisie komt. Uh. Oké, okay, heb je je collega's van RTV Noord-Holland al ontmoet? Nee, heb ik nog niet gezien. <laughs> oh. En ik probeer even te kijken of ik uh, iemand kan vinden die gelopen heeft. Ik zie iemand met een heel rood hoofd. Ja, dat moet een loper zijn. Even kijken of... Uh, Misschien een reactie te geven, Is? Wil jij een uh, reactie geven voor de lokale radio? Hoe is het geweest? Uh? Nou, hartstikke leuk. Ja. Zinnig gezellig. Je het goed gedaan. 1 uur 20 minuten. Ja, je hebt een beetje rood hoofd gekregen, zie ik. Ja, lucht, Hoe, maar was het parcours, was het, was het zwaar? Hartstikke zwaar. Nee, valt wel mee. Het strand was zwaarder. Volgens jaar weer? Uh, nee, dat niet. Dat niet? Nee. En je bent een... Uh, genoeg. Ben je een beetje een uh, fanatieke uh, ja, beroepsrenner? Ik heb er voor getraind ook. Nee. Nee, echt niet. Wat heb ik ervoor getraind? Nou, ze heeft er niet voor getraind, maar ze doet het volgend jaar niet weer, maar misschien het jaar daarop. Maar uh, nee. het parcours was zwaar. Ja, Altijd. Jij hebt ook uh, gelopen? Ja. Hoe vond jij het? Uh, zwaar. Het is een zwaar parcours. En het strand was het daarbij zwaar door de zand? Ja, het strand zit zwaarst en het circuit is uh, het lekkerste. Het circuit is goed te doen, het zand is niet zo goed te doen. Uh, helemaal gelijk, ja, je hebt ervaring. <laughs> nou ja, ik woon hier en uh, <laughs> ja. dan ben je met je voeten door het zand heen. <laughs> ja, zeker weten, ja. Ja, wij helemaal. <laughs> en uh, volgend jaar weer? Nou, misschien wel. Misschien wel. Nou, we hebben hier iemand die niet komt en dan iemand die misschien wel komt. We dus het wordt volgend jaar weer heel druk. Nou. Dankjewel voor de uh, reactie. Uh, Oké Cor, nou in ieder geval uh, blije mensen die uh, over de finish heen zijn gekomen. En die dame inderdaad, die helemaal niet getraind heeft en dan 1 uur en 20 minuten is toch wel een uh, record hoor. Jawel. Ja, die, was, uh, die had een heel rood hoofd. Nou, ja. Ik zie nog een uh, zonsportse uh, dame, die hier staan, die heeft ook gelopen. Dus dan gaan we even naartoe. Hallo, voor een reactie hoe was het parcours? Ja, lekker te doen. Uh, ja, dame is even voor de radio, de luisteraars. Sandra Bartling. En Bartling. Ik ken er erg goed. Ik zie de één staan. Ik zag wel voorbij komen in het centrum. Maar het parcours was uh, te doen of had je zoiets van volgend jaar doe ik het niet meer? Ja, echt volgend jaar weer. Zeker. Volgend jaar weer een keer. Dankjewel. Paul, de man van Sandra. Hoe was het parcours? Ja, top. De strand was wel redelijk zwaar, maar het is dus, uh, verder goed te doen. Ja, ik hoorde dat het strand inderdaad een beetje lastig was. Hè? Want uh, ja, het is wel een muur zand. Het circuit goed te doen. Het circuit was, uh, ging erg snel eigenlijk. Ja. Sneller dan verwacht. En volgend jaar weer? Ja, ik denk het wel, ja. Nou, je hoort het. het wordt volgend jaar hartstikke druk. Ja, zeker. Nou, de meesten gaan gewoon uh, volgend jaar weer uh, meereden. En dat is uh, goed nieuws voor de organisatie. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ja, ja, dat dat wel we ja de finisher, <totstut> <totstut> <totstut> Ja, wat wil jij ja zeggen? <totstut> nou, ik zie dat er nog eentje binnenkomt. Ja. En die heeft het heel zwaar. Die strompelt zowat. Mm. Heel in de verve... Nou, dat zijn de laatste mensen die komen nu binnen en die worden allemaal heel fanatiek toegejuicht en het is, uh, het is echt een heel leuk zeert hier. En uh, het is, in het centrum is het, in de Haltestraat is het uh, vrij druk, maar waar het gisteren zo druk was op het uh, Museumplein. Het was één kale binden nou. Eén kale binden, helemaal niks meer te doen. Nou ja, Lienerland loopt voorbij hè. Ja, ja nee, <lacht> dat, is, <lacht> dat is waar. Maar ik vraag me inderdaad uh, af kort, het is goed dat je dat zegt. Want de mensen zijn nu op het circuit aangekomen bij de finish. Zijn er dan ook nog uh, voldoende deelnemers die dan even gezellig het centrum mee gaan? Ja, dat denk ik wel hoor, want uh, de mensen hebben toch allemaal aanhang mee. En die willen toch even, ja, misschien een hapje eten, wat drinken en zo. Dus ik denk dat dat wel... Uh, over een uurtje in het uurtje Helderuk wordt dit centrum. Dankjewel Cor, voor dit moment. En uh, straks komen we uiteraard weer bij Cor Draaier, onze collega, terug. Verslag van uh, de circuiten die uh, ja zo'n beetje helemaal aan het einde is. En nu, zo langzamerhand, sluipen de laatste over de finish. Hier is Kaigo, and here for you. We'll be by, and be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 Voering, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Door de Ray Charles en Hit Road Jack. Daarvoor trouwens, Kaigo en eentje van alweer een paar maanden geleden. Dat was here for you. Het is één over vier, tijd voor de En er Valt mee dat stapeltje voor je? Valt mee, hè? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, want die vier die ik voor dit weekend had, die, of die vijf, die, die zijn nu nog in volle gang. Zeker lopen op zijn eind. Dus de omloop van Zandvoort, de Runners World, uh, Zandvoort circuitrun Run. De klassiek liefhebbers zitten in de kerk te genieten van klassieke muziek. En natuurlijk heel veel reuring op het circuit en in het centrum van Zandvoort. Dus als u nog even uit wil, ga gezellig even naar het centrum van Zandvoort. Goed, nou ik zou zeggen vanaf morgen kunt u weer naar het museum. Want het was gisteren een, een massagesalon. En... <laughs> Maar daar is de overzichttentoonstelling van Frans Molenaar. En u, kunt, u bent daar nog tot 8 mei, kunt u, bent u in de gelegenheid om deze overzichtstentoonstelling te bekijken. Tot 8 mei in het Zandvoortsmuseum. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u terugvinden op de website: www.zandvoortsmuseum.nl. Www en vanmiddag, als iedereen weer gedoucht en omgekleed is... is er live muziek in het centrum van Zandvoort. En wel op het Gasthuisplein 10. Want vanmiddag vanaf 5 uur live muziek bij het Wapen van Zandvoort... met papa Luigi e Amici. Wie kent ze niet? Heerlijke gypsy jazz door Louis Schuurman. Hij heeft zelf trouwens meegelopen en companen En heel bijzonder dat Louis nog eerst even de circuitron daarvoor loopt. Dus dat vanaf vijf uur live muziek van papa Luigi e Amici... in het Wapen van Zandvoort. Nou, dan gaan we een beetje een rustige week... ja, politiek gezien niet een uh, uh, rustige week tegemoet. Maar dan gaan we volgend weekend gaan we weer racen. En dan is het weer tijd voor de paasraces op 26 en 27 maart aanstaande. De paasraces staan weer bol van spanning en spektakel. Beleef de start van het nationale race seizoen... en geniet van de strijd om elke centimeter... van het beroemde asfalt van het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over de paasraces en over hoe u kaarten kunt verkrijgen... uiteraard op de website www.cpz.nl. Www en op 27 maart is er ook weer tijd voor muziek op de zondagmiddag. En dan hebben we het over Stichting Studio Anthony. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op het muziekmiddag van Studio Anthony Zang... met pianobegeleiding bij de Open Haard. Geen mooier uh, einde van een heerlijke zondag... En dan luisteren naar mooie muziek. Dat op 27 maart van 4 tot 6 uur. In de stichting Studio Anthony aan de Oosterpaarstraat 44. En last but not least, aan het eind van het paasweekend... is ook tijd voor een paasborrel met live muziek. En dan hebben we het weer om over het Wapen van Zandvoort. Kom 27 maart naar het Wapen van Zandvoort... voor de paasborrel met live muziek van Michael Knubbe. Michael speelt en zingt zijn heerlijke pop, gospel, country... en sing-along songs. Gratis entree. Dus vanaf vijf uur op deze 27e maart... de paasborrel met live muziek in het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummer 10. Dankjewel Albert-Jan, een kortje vraag. Ja, kortje, en, he, een heel kortje, zelfs een record. Koor voor je. Ja. <laughs> Wil je de evenement op je gemak nalezen? Download dan onze CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. En kijk dan even onder evenementen. Dan kan je alle evenementen nog even op je gemakje nalezen. Vier over half vier. Zoon voor het. Goede middag. Lekker deuntje. Helemaal als je vandaag uh, uiteraard de circuitrun uh, het uh, gelopen. Dus uh, speciaal even voor uh, alle runners van vandaag draaien we deze plaat op. De single van Mintje Laser. Ja, zo dadelijk gaan we weer uh, even kijken naar de Even Kijken hoe ze de rust uitgekomen zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Dat hoor je zo dadelijk weer bij CFM op deze zondagmiddag. Maar eerst deze van Paul Abdul. Hier is Straight Up. De jaren 90 konden we even op onze gemakkie kijken... of er al een uitslag bekend is van de Runners World Circuit Run. Antwoord is dus nee. Nee, wat erger nog, de Facebook-site, alle Facebook-sites doen het... behalve van de Runners World Circuit Run. Die ligt er op dit moment uit. En waarschijnlijk omdat er zoveel bezoekers in één op die site terechtkomen. Dus uh, we wachten het even af. Zodra dat we meer nieuws weten over de Sikwiren. Dan laten we het u uiteraard weten bij CFM op deze zondagmiddag. Wat we wel kunnen volgen is de divisie, de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Inmiddels uit de kleedkamer gekomen zijn FC Groningen en Vitesse. Daar staat het 0-0 en ADO Den Haag tegen NSE ook 0-0. Maar het gaat natuurlijk vanmiddag om de klapper van de dag, PSV tegen Ajax. Ja, en Sillensen die gooit nog wat, wat vuur uh, op het, hout, om het zo, of hout op het vuur, om het zo maar te zeggen... Want hij stelt in een quote... Wij zijn de favoriet. Laat iedereen maar roepen dat PSV kampioen wordt. Al dus ajax Doeman Jesper Sillessen... in de aanloop van de onderlinge kraker in Eindhoven van vanmiddag. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Ik denk nog steeds dat wij de titel pakken... en vind dat wij de favoriet zijn voor het kampioenschap. De laatste twee wedstrijden in Eindhoven heb ik gewonnen... dus ik bewaar goede herinneringen aan PSV uit. Laten we hopen dat we weer winnen. Natuurlijk hoop je dat je als keeper de nul kan houden... maar een 6-7-uitslag is ook goed. He? Huh? Als ik tegen PSV geen tegentreffer incasseer... hoeven we er maar eentje te maken. Dat zou wel makkelijker zijn en dat geeft de aanvallers wat rust. Eentje. Al dus Jesper Sillersen. Eentje, nou, het wordt in ieder geval een wedstrijd met bloed, zweet en tranen. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, alle runners... Hè, die vandaag uh, de runners World Circuit uh, run hebben gerend. Speciaal dan uh, voor uh, PSV en Ajax en de runners, deze van André Hazers. Goed gedaan. Zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd. een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag.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 van de studio van C.F.M. aan de Tolweg 10a. Gewoon even een Amsterdams café. <laughs> ja. Met andere aarsjes en bloed, zweet en tranen. Geldt natuurlijk voor de wedstrijd van vanmiddag. PSV tegen Ajax. Maar ook voor alle, alle runners van de, de Runners World Kor, Cor, jawel, we gaan zo dadelijk weer met jou contact opnemen... over inderdaad die Runners World run En even een sfeerverslaggeefje krijgen van hem. Maar eerst deze. ...mij betreft een van de betere plaatsen van de Doobie Brothers... ...de, de Long Train Running. Je hebt wel over running gesproken, de circuitrun. We gaan weer naar Kooidraaier live overschakelen. Ben je nog steeds op circuit, hoor? Ja, ik ben nog steeds op het circuit. Ik sta nu in de runnerstand en uh, daar is het... Uh, ...nou ja, het is, het is wel druk, maar niet zo heel druk. Uh, het podium is opgezet met uh, nummer 1, 2 en 3. De uitslag is bekend, alleen uh, dat is toch geheim. Geheim? Ja, niemand weet het. Hé, hey. oh, oké, oh. <laughs> oké. Okay. Okay. En uh, nou ja, het is natuurlijk uh, nu wel een beetje aan het leeglopen hier. De drukte die we straks hadden op het uh, plein buiten, dat is een beetje aan het uh, weggaan. Mensen die uh, lopen in grote getalen naar, uh, naar buiten. Maar het is wel heel gezellig, want iedereen die hier blijft zitten, die uh, zien eruit alsof ze voorlopig nog niet weggaan. Oké, okay, jij, uh, jij hebt nog een, uh, één interview op stapel staan, uh, heb ik begrepen? Ja, ik heb uh, via de organisatie uh, meneer Wit gevraagd of hij uh, een reactie wilde geven. Nou, hij zei, ik kom er zo aan. Maar hij is er. Uh, hij is er. Hij is er. Ah. Hij is er. Kijk, ja. dat komt mooi uit. Misschien heeft hij de uitslag ook wel. Ja. Je weet het uit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het allemaal verlopen vandaag? Nou, tot nu toe nog, uh, iedereen is nu binnen, dus uh, we kunnen zeggen dat het een uh, goede dag is geweest. Het is wel fris buiten. Het zand, uh, voor degenen die het aantal meter hebben gedaan, die, uh, ja, het is vrij nul, zeg maar, wel verblind, Maar vrij uh, nul zand, dus zwaar. Maar, uh, ja, organisatorisch, goed verlopen. En, uh, ja, medisch zien, rustig, zeg maar. Dus uh, geen warm weer. En, uh, ja, dus uh, medisch gezien uh, van uh, een goede dag. Geen mensen die zijn oververhit, want ja, met het zonnetje erbij heb je dat toch wel heel snel. En uh, verkoeling moet dan ja, toch wel dringend gewend zijn voor mensen die veroververrit raken. Nou, dat is nu niet aan de hand. Uh, de uitslag is al bekend, heb ik begrepen, maar kunt u er wel wat over zeggen? De uitslag bij de 12 kilometer. Dames en uh, die van de heren is geen parkoeler voor uh, gelopen. Ik weet even de tijd niet zo uit mijn hoofd, maar Washi Abdi heeft uh, gewonnen. Uh, en dat is dezelfde winnaar als vorig jaar. Dus uh, hij heeft de titel geprologeerd in Zandvoort, dus is, uh, is hartstikke goed. Oké, okay, ik zie hier een podium staan. Uh, zometeen vindt er een huldiging plaats hier. Die is al geweest. Daar zijn we net te laat voor, dat was om drie uur. Dus uh, dat, uh, die hebben we net gemist. De ja. Runners World, hè? dat is de hoeveelste editie nu in Zandvoort. Runners World Sandwood Square run. We zijn begonnen in 2008. Dat was de eerste editie, dus dit was nummer 9. En Runners World Magazine, dat is zeg maar onze hoofdsponsor, uh, die uh, is er alle jaren bij geweest. En uh, we gaan op naar de tiende editie uh, in 2000, uh, dan hebben we het 2017, 2017, volgend jaar. Dus het is al een uh, groot succes. 10 jaar achter elkaar voor een rij dan. Nou, als je kijkt hoe we zijn begonnen met elkaar en vooral alle medewerkingen, ook in Zandvoort, uh, lokaal en uh, gemeente, circuit, uh, rotary, uh, maar ook met heel veel lokale ondernemers, dan is dat echt fantastisch. Heel veel vrijwilligers ook, moet ik zeggen. Uh, en als je kijkt wat we nu hebben staan in een heel weekend, niet alleen vandaag, maar ook gisteren, dan uh, denk ik dat we heel trots uh, moeten zijn uh, en... Uh... Dan ben ik blij dat de dag zo vandaag uh, goed is gelopen, ja. Ja, dus verder geen, uh, geen incidenten. Ik zie hier ook uh, in een tent hiernaast ook weer een uh, grote massageruimte... waar allerlei uh, mensen dan uh, ja, een lekkere massage kunnen krijgen. Dat is standaard bij jullie. Ja, we proberen zeg maar, bij al onze evenementen wandelen, fietsen en hardlopen. Van de champion uh, zijn wij... Uh, zeg maar, uh, een bepaalde kwaliteit en een bepaalde verzorging uh, te leveren. En uh, daar zit ook uh, gratis massages zeg maar, bij voor degenen die dat willen. En heel veel willen dat ook niet op bepaalde kilometers de langste afstand. Maar sommigen vinden het toch wel heerlijk uh, om even de spieren los, uh, los te maken. En, uh, en die maken daar gebruik van. Ja. Ja, gisteren was dat ook bij de 30 van Zandvoort in het Zandvoortse Museum. Heel apart, zand het museum verwacht je wat anders. Grote massageruimte, zeven tafels. Nou, hier is het dan wat groter. Um, was er ook een, een laatste kandidaat? Krijgt hij nog een prijsje, een poedelprijs? Of, uh, er was een laatste dame die over de finish is gekomen. Dat was volgens mij nog net ook binnen de finish tijd, half vier. En uh, die is in het zonnetje gezet. Ik heb de foto's ervan gezien. Dus die heeft nog een bloemetje gekregen. Dus dat doen we wel. En uh, uh, ja, de waardering is er voor zowel de eersten, die de snelste zijn... ...maar ook voor degenen die aan het eind van de dag binnenkomen. Dus uh, wat, wat dat betreft uh, is iedereen gelijk uh, daarvoor. En we hadden een bloemetje klaar liggen. Uh, misschien dat je exact weet hoeveel inschrijvingen waren er nu precies in totaal. Uh, ik weet nog niet exact hoeveel mensen er van start zijn gegaan vandaag, maar het inschrijfgetal lag op 13.000 en een beetje, zeg maar. Dus boven de 13.000. En als je dat vergelijkt met vorig jaar, is dat uh, vergelijkbaar. Dus uh, we hebben dat gewoon uh, uh, goed gedaan. We zaten één week eerder. Normaal zit dat in de laatste zondag van maart, maar volgende week is het Pasen, Pasenracers. Dus dan gaan wij één weekje naar voren. En uh, vandaar dat wij uh, die 13, door die 13.000 heen zijn gekomen. En dat is hartstikke goed uh, voor vandaag. Ja, 13.000 is uh, zeker een heel groot aantal. Is het voor jullie organisatie het grootste evenement of zijn er nog grotere evenementen? Ja, van dit weekend is het in het aantal mensen zeg maar, uh, het grootste evenement. Overigens hadden we ook een recordbedrag voor Stichting Hartekind opgehaald van 75.000 euro vandaag. Dat is uh, nog in al die negen jaar nog nooit gebeurd. En bij al onze evenementen uh, zijn zulke hoge bedragen vrij uh, bijzonder. Maar dat uh, terzijde, uh, ja, wij doen ook evenementen uh, zoals de Dante Damloop en de Marathon van Amsterdam. Als je dan naar de aantallen kijkt, dan zijn die weer wat groter dan hier in Zandvoort. Maar dat maakt op zich niet uit. Wat uniek is in Zandvoort is dat we hier fietsen, wandelen, hardlopen en een strandreis hebben. Dat hebben we bij de andere evenementen weer niet. Dus uh, alles komt hier samen. Ja. Nou, ik, uh, ik heb een beetje van de sfeer mogen proeven. Ik stond langs het parcours en uh, de mensen die, uh, die zagen er uh, wel al relaxed uit. Sommigen deden een beetje aan snel wandelen, maar dat kwam een beetje omdat ze aan het einde van hun krachten waren. Maar ik vond het ook een heel geslaagd evenement en uh, je zou bijna denken de zon schijnt niet, dat is wel goed ook. Een klein zonnetje had misschien soms aangenaam geweest. Maar uh, heel veel zon zorgt ook voor halve aanloopende zandvoort. En dan heb je weer andere drukte. Dus uh, we kijken terug op een goede dag. Ja, ja. ja Cor. Nou, hartstikke de... bedankt voor het interview. En uh, misschien tot volgend jaar. Ja, okay. ja, Cor, dankjewel. En ik was eigenlijk nog wel even benieuwd uh, of er voor volgend jaar nog speciale dingen op het uh, programma staan. Oh, Met het jubileum. Uh... Ja. Er is nog één vraag van de, de redactie. Is er volgend jaar, omdat het het tiende jaar is, nog iets speciaals? Uh, zijn jullie iets speciaals van plan? Wat ik het allermooiste van vandaag vond is dat de burgemeester Nick Meijer... bij wel alle edities gelopen heeft ook. En eigenlijk het eerste wat hij zei, volgend jaar uh, zijn we met elkaar tien jaar bezig. We moeten eigenlijk eens kijken naar uh, iets leuks tijdens die editie. Dus ook de planvorming en de ideeën bruisen hier wel. En ook bij ons. Dus daar komt wel... Iets anders dan anders uh, uit de poort gaan en wat, dat weten we nog niet. Dat, we, we laten ons even verrassen dan. Dat, uh, zo, zo is het. Oké. Okay. Nou, Rob, dan heb je meteen antwoord op de vraag? Ja, leuk. Er... Ik ben heel benieuwd. Ja, Nick Meijer gaat er aan meewerken en uh, meedenken om er wat uh, leuks van te maken. Die heeft zelf ook meegelopen, hoor ik dit. Alle jaren meegedaan en uh, ik heb hem nog niet gezien hier, maar uh, het is hier ook erg druk. Nou, Cor, het uh, zit er voor juist een beetje op, geloof ik, hè? de verslaggeving uh, voor vandaag. Ja. Dus, jij kan uh, op de massagetafel gaan liggen. Dat <lacht> heb je gisteren ook gedaan, dus vandaag ook weer gewoon. Toch? Oké. Okay. Oké, okay, nou. nou, laat je lekker masseren. En dankjewel, Cor, voor je bijdrage. Ja, en mocht ik nog wat heb hebben, dan bel ik nog wel even. Ja, dat is goed. Oké, okay, ja. dankjewel, Cor Draai. En vanaf Circuit, Park, Zalvoorts. Op naar nieuws. En weer even vier uur voor de derde uur van dit programma. Doen we met deze van Omi. Hier is de cheerleader. In Solution is my queen While she stays strong